9 uur en ook met het NOS-journaal. Tot nu toe is 3,5 miljoen euro gestort op Giro 555 voor de Filipijnen. Dat hebben de samenwerkende hulporganisaties bekendgemaakt. Een woordvoerder noemt het een fantastisch resultaat.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 Turkije vroeg eerder vandaag officieel om verlenging van de missie, waar ook Nederland een bijdrage aan levert. En Nederland zal naar verwachting instemmen met de verlenging. Een besluit daarover maakt het kabinet op zijn vroegst vrijdag bekend.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 Aan het eind van de nacht en morgen bewolkt een regen. Aan de zee is er kans op onweer. En de Limburgse heuvels krijgen ochtends mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt morgen 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Sherilyn Baas en André van der Stouwen zijn hier. Sherilyn is half Filipijns. Goedenavond, trouwens, beide. Voormalig mis Nederland. Ja, dat zeg ik er nu ook maar bij. Want zeiden ze gisteren bij Paul Witteman ook. Ja, dat klopt. En dan hebben mensen weer een extra reden om ook even naar de webcam te kijken bij ons vanavond op radio 1.nl. En jij hebt familie op, op, op leed te wonen op het uh, zwaarst getroffen ja, eiland. Je ja. gaat er heel vaak nog naartoe. Ja. En André van der Stouwen was onze ex-Hollander op de Filipijnen. Je yes, hebt er ook klopt. een jaar gewoond. Ja. En we praten zo meteen vooral over de, de problemen die de hulpverleners uh, allemaal ondervinden. Bijvoorbeeld plunderaars zijn bijvoorbeeld de rebellen die de boel daar onveilig maken. En het is de week waar gameliefhebbers al jaren naar uit hebben gekeken. Al acht jaar om precies te zijn. Er komt namelijk een nieuwe Playstation en een nieuwe Xbox. Alle twee net op tijd voor Sinterklaas. En uh, zometeen in de tech-rubriek vergelijken we die twee. En schijnt zelfs dat voor mensen zoals ik... die nog nooit ever in hun leven een game hebben gespeeld... dat het ook interessant gaat worden. Dus dat zo.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 Het is heel mooi, vind ik. Tom Odell, another love. Rolf. In het rampgebied in de Filipijnen, waar de verwoestende tyfoon Hayan toesloeg, is er nog steeds een hel van niet geborgen lichamen, wanhoop en honger. Naast de nasleep van de natuurgeweld heeft de bevolking van Tacloban nu ook toch te maken met plunderingen en rebellen, merkte deze verslaggever. Dat people is weer uh, NPA, NPA, roepen ze. Dat staat voor New People's Army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 Daarom parikadeert de politie hier de weg. Door de anarchie is het voor hulporganisaties lastig om hun werk te doen. Konvooien van het Rode Kruis bijvoorbeeld worden tegengehouden door hongerige en verwarde mensen. Om enigszins orde in de chaos te scheppen worden er maatregelen getroffen. Vanaf 8 uur vanavond mag niemand meer op straat zijn tot morgenochtend uh, 5 uur. En dat is een heel gek idee als je bedenkt dat heel veel mensen hun huis kwijt zijn. Bijna iedereen, ik vroeg dat ook aan het leger. Hoe kun je nou mensen dwingen om in hun huis te gaan als ze geen... Huis meer hebben. En toen zei hij ja, ze gaan een hutje bouwen voor de nacht en dan moeten ze daar maar in blijven. Ja, terug. Een avondklok zonder dak boven je hoofd. Dus De Filipijnse president Aquino gaf vandaag een interview aan CNN. Het ging daarin ook over het aantal slachtoffers dat Hayan geëist heeft. 10.000, I think, is too much. But so far um, 2000, about 2500 is the figure we're van 10.000 is te hoog, zegt Aquino. Waarschijnlijk ligt het aantal slachtoffers tussen de 2000 en 2500 op een wrange manier goed nieuws dus. Een ander lichtpuntje. Takloban wordt steeds beter bereikbaar voor hulporganisaties. Hier in Nederland is inmiddels 3,5 miljoen euro opgehaald door Giro 555. En hier in de studio om door te praten over de situatie op de Filipijnen. Cheryl Baas, haar moeders familie, woont op het getroffen eiland. En André van der Stouwen, hij kent de Filipijnen goed, want hij woonde daar een jaar. Juist, Cheryl en André, goedenavond nog een keer. Um, Cheryl, jij hebt familie wonen op Leten en goed. jij hebt een achternichtje. Ja, en ja. Daar, die woont, zit inmiddels veilig op Manila, maar dat, dat was goed. nogal een situatie. Ja, dat was een behoorlijke situatie. Zij is onlangs uh, naar Takloban verhuisd. Zij komt eigenlijk van dezelfde plek waar mijn familie uh, ook woont. En die veilig zijn. Uh, zij is naar Takloban verhuisd. En uh, heeft een klein zoontje. Haar man werkte in Saudi-Arabië. Mm -hmm. En uh, ja, haar huis was uh, ondergestroomd met water. En zij kan zelf niet zwemmen. Het, het water was zo hoog opgelopen dat ze in paniek raakte. En als het nog verder omhoog zou lopen, zou ze het niet redden. Dus ze heeft al uh, tegen haar buurvrouw gezegd... Nee, mijn kind, want ik kan niet zwemmen. En gelukkig... Uh, ja, hoe ze dat in tranen aan mijn tante vertelde... is toen het water toch gaan zakken. En de volgende dag hoorde ze dat er het vlieg, op het nabije vliegveld... een vliegtuig was die naar Manila vertrok om mensen te evacueren. Daar is ze naartoe gelopen. Ze is zelfs eerst nog uh, naar medicijnen gaan zoeken voor haar zoon. Want die was ook ziek. Ja. Uh, die apotheek was al geplunderd. En zij heeft daar ook haar medicijnen gepakt om haar zoontje te helpen. En is toen het vliegtuig gestapt en is nu veilig in Manila. Dus zij is veilig... Zij is veilig, maar de, uh, haar schoonfamilie, dus de familie van haar man... hij heeft nog een uh, dochter waar hij nog steeds naar op zoek is. Die is nog steeds niet gevonden. Maar er zijn inmiddels van die verdere schoonfamilie al vijf mensen ja, dood. Uh, waarvan twee kinderen. En dat, dat heb jij vandaag gehoord? Heb ik vandaag gehoord, ja. Dat is echt uh, verschrikkelijk. Ja, um, ja de, de, stiekem denken we een beetje van... Hè, dat deze berichten, het ergste is wel voorbij. Maar dat is niet zo. Er zijn natuurlijk nog nee. steeds heel veel mensen... Die, die, die niet weten wat er aan de hand is. Die nog heel nee. op zoek zijn naar hun familie. Nou ja, dat vind ik ook wat ik dan net hoorde. Dat president Aquino zei. Dat, uh, ik, ik hoop dat hij gelijk heeft. Ik heb heel erg ja, een angst... dat het ergste nog helemaal niet is. Over die aantallen is. bedoel je? Aantallen, ja, want... Er zijn nog zoveel gebieden die nog niet bereikt zijn. En we hebben het nu steeds over Takloban. Maar uh, er is nog een stad op Leta. Ormok die is ook zwaar getroffen. Maar ook het andere eiland Samar is ook getroffen. En daar zit nog zoveel tussenin aan Barangijs. Uh, dat, dat zijn de dorpen daar. Gemeen, en dat tussen... zijn echt nog gebieden waar nog helemaal of nee, bijna ja. geen hulpverleners zijn geweest. Ja, en uh, daar kunnen cameraploegen natuurlijk ook niet. Naartoe, nee. Dus dat zien wij verder niet. Mm. Ik heb gisteren wel met minister Ploemen nog even nagesproken. En zij zei dat er wel mensen op zoek zijn op Hapelha. Uh, als uh, die, die motors die de bergen wel in kunnen mm -hmm. om, om mensen te zoeken. Dus er wordt wel een poging gedaan, maar daar krijgen wij niks van mee. En het is dus nog niet bekend. Ja, wat, dus wat, jij wat hij nog die, is die De president heeft het over 2500 slachtoffers. Maar ja, we weten het gewoon nog niet. Nee. Um, André, uh, er zijn veel verhalen over dat er uh, allerlei zoektochten op social media zijn. Hè. Er zijn ook uh, Google People Finder wordt ingezet, van alles wordt ingezet. Um, nou weet jij van vrienden daar, want je hebt daar een jaar gewoond... Mm -hmm. dat die inderdaad berichtjes krijgen op een Facebook... Met, met lijsten met namen van kan je deze zoeken en deze persoon... en heb je hiervan gehoord? Ja, de eerste dagen was er sowieso helemaal geen contact... met die getroffen gebieden. Uh, dus bellen ging niet. Uh, dus gaan mensen op zoek naar andere manieren... om ja, toch maar nieuws te horen mm -hmm. van, van familieleden. Dus uh, uh, die vriend van mij, die, die, zijn familie woont daar. Hij was daar toen de orkaan overtrok... En eh, dan horen mensen via via dat hij, hè, hij is daar En dan gaan hem vervolgens namenlijsten sturen. Met de vraag van: Ja, mijn, mijn oma is, eh, woont daar. Kun je alsjeblieft eh, rond gaan vragen of, je, of er iets van haar over ja, haar bekend is? Of, wat doet hij daarmee? Eh, hij doet zijn best. Eh, tussen het, eh, hij ja, gaat ook echt op zoek. Ja, het, als, ja tussen het bergen van de, van de lijken door. Ja, dat ja. is verschrikkelijk natuurlijk. Daar, eh, hij zit ook op Leten. Ja, nu inmiddels niet meer. Hij is nu teruggegaan naar Manila... want daar, daar woont zijn mm -hmm. familie die ook dagenlang in angst zat... niets van hem hoorde en hem toevallig in een, uh, in een uh, nieuwsuitzending... Uh, op tv zag verschijnen, terwijl hij daar aan het werk was. Dus hij is nu weer teruggegaan naar Manila om weer bij zijn familie te kunnen zijn. Ja. Nou is het begrijpelijk dat mensen alles doen... om, om hun familie en dierbaren te vinden... Um... Bij zo'n vriend van jou heeft het misschien niet al te veel zin. Maar er worden ook, begrijp ik, bijvoorbeeld ministers benaderd. Van, hè, die, die, u heeft invloed, kunt u op zoek gaan? Want... Ja, of lokale politici. Daar worden dat had ook op hun Facebookpagina's diezelfde namenlijsten geplaatst. Ook via Twitter, via bepaalde hashtags. En uh, ja, zo proberen mensen toch ja, een teken van leven te krijgen. Heb je enig idee of, of, of er mensen gevonden zijn hierdoor? Uh, ja, maar hoeveel precies weet ik niet. Maar nou. ja, nee. Dat is moeilijk, uh, moeilijk in te schatten. Zometeen praten we verder. En dan voornamelijk over de last die hulpverleners hebben. Van, er, zijn, er wordt geplunderd. Er zijn rebellen groepen. Eerst Tim Knol. review closed As I leave this town behind. My ook wel van. Tim Knol, Rearview Mirror. Vanaf! Nee. Ja, nee. Sorry. Nee, ik, <laughs> ik dacht, ik dacht, dacht mijn intro-man komt erin, ja. maar die komt straks weer. Het is woensdag en dan duiken we altijd in de digitale wereld. En vanavond doe ik dat met de Christian van Tijl van Webwereld. Christian, hallo. Goedenavond. Het zijn uh, spannende weken voor gamers. Ja. Uh, voor het eerst in acht jaar komt namelijk uh, zowel Xbox als Playstation... met een nieuwe computer... Morgen in New York hè, Dan uh, komt de PlayStation 4 en volgende week de Xbox One. En dat betekent natuurlijk uh, fijn voor de feestdagen liggen ze in de winkel. E eerder dit jaar um, werden, bij de, uh, werden de spelcomputers gepresenteerd. Even luisteren naar een klein stukje daarvan. Today marks a moment of truth and a bold step forward for PlayStation as a company. This is the foundation of our next generation platform. PlayStation 4. The One System for a New Generation. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Ja, nou zei ik net van het zijn spannende weken voor gamers. Maar dat is misschien een understatement. Want hier de hele de game. Wereld heeft hierop gewacht, hè, acht Die jaar heeft er naar gehunkerd. Heeft er naar ja. gehunkerd, ja. ja. Waarom komen ze op dit moment, alle twee, met, met een nieuwe spelcomputer? Nou, laat ik een, een correctie nog even plaatsen. Want je zegt ze liggen met kerst in de winkel, dat is niet helemaal het geval. Um, op weg hier naartoe las ik dat de Xbox uh, sowieso pas in januari verschijnt in Nederland. Hij komt uh, wel in eind november in acht andere landen uit, maar Nederlanders moeten nog even wachten. En met de PlayStation is ook een kleine kanttekening te maken, want hij komt uh, wel naar Nederland alleen de eerste bestelling is al helemaal uitverkocht. Dus wil je hem hebben, dan gebeurt dat waarschijnlijk niet voor de feestdagen, maar net daarna... Dan vraag je aan Sinterklaas een soort bonnetje dat je, dat je in januari al genoeg precies. krijgen. Ja. Want ik zag al he, die hardcore gamers afgelopen zomer al in de rij staan bij de grote elektronica winkels om hem alvast vooruit te bestellen. Dus uh, hm. ja, er is veel animo voor. Ja. Want, maar waarom, vertel, vertel even het verhaal, want ik ben zelf geen gamer, maar ik begrijp ja. dat dit echt dit is een, een groot ding in de wereld van gamers. Waar, waarom is dit zo'n strijd en waarom is dit het moment dat ze alle twee ermee komen? Nou, het heeft natuurlijk inderdaad heel lang geduurd voordat uh, beide apparaten uh, een opvolg gekregen. De Playstation 3 en de Xbox 360. Die zijn in, in gamejaren echt, echt eeuwen la, uh, geleden verschenen. Acht jaar geleden. Acht jaar ja. geleden inderdaad. En uh, waarom het nu zo'n heet ding is, is omdat uh, deels die apparaten veel krachtiger zijn dan hun voorgangers. Acht keer krachtiger. En, uh, en dat betekent acht keer sneller dan ook? Sneller. En uh, vorige apparaten die hadden al hele mooie graphics, zoals het heet: grafische uitingen. Mm. Dat is nu nog mooier: uh, de randjes zijn scherper, de kleuren zijn beter. De, alles is, uh, ziet er nog een stuk beter uit. Maar oké, okay, de, ik denk als je een echte gamer bent, is dit heel belangrijk: de ja. randjes zijn scherper en de kleuren zijn <laughs> beter. Maar ik loop nog niet over dat ik denk: nou man, hier moet ik bij zijn. Nee, nog niet. Want, uh, maar wat, wat, wat uh, vooral het grote ding wordt, is dat uh, Sony en Microsoft. Of de makers van de Xbox en de PlayStation. Die willen niet meer dat je het ook spelcomputer gaat noemen, maar entertainmentapparaat. Het wordt namelijk veel meer dan een spelcomputer. Ah. Het wordt echt de, ja, het ding in je huis, huiskamer moet het worden. Het moet allerlei dingen gaan vervangen, allerlei dingen gaan verbeteren. En uh, maar okay, gamen dus... wordt een beetje een, een, een ding wat je er ook mee zou kunnen. Ja, ja. Dus, dus misschien voor iemand zoals ik. Ook Die, voor jou? Ja. ja. Wordt het in misschien interessant? Want ik zit in mijn huiskamer en ik heb de nieuwe Xbox. Stel je voor, wat kan, ja. ik, dan, wat kan ik dan allemaal weggooien? Wat, wat... Wat kan dat ding uh, allemaal meer? Bijvoorbeeld je hi-fi set en je, je iPod. Want uh, net als uh, je nu op de computer het geval is... dat je met iTunes en Spotify al je muziek kunt uh, beluisteren en beheren... moet dat ook op die apparaten kunnen. Het uh, moet vooral ook alles van je tablet en van je smartphone gaan streamen. Dus ben je uh, gek van een spelletje op jouw tablet of smartphone... dan kun je dat ook naar het grote beeld brengen van de televisie. Uh, zaken als uh, Netflix, dus voor series en mm -hmm. films... Uh, die kun je direct op die apparaten afspelen... Uh, als je houdt van skypen. Ook bijvoorbeeld met familieleden in de Filipijnen. Kun je gewoon op een groot beeld doen. Hoef je niet meer te klooien met een uh, smartphone of een tablet. Uh, Oké, okay, dus mijn computer... laptop kan de deur uit. En misschien als ik toch alleen maar series kijk. Via Netflix bijvoorbeeld. kan mijn ja. televisie ook de deur uit. Nee, je televisie dus niet. Want uh, oh, je, je krijgt geen zo... scherm erbij. <laughs> ja, dat maar ja, stel dat je een beamer uh, prettiger vindt. Dan kun je ook een beamer aansluiten. Dat ja. is natuurlijk ook geen punt. Maar is dit? Um, het wordt dus echt een soort... soort ja, totale entertainment sets eigenlijk. Ja, ja, en het viel ook op in de presentatie van de Xbox, werd geloof ik uh, gaming maar één of twee keer genoemd en was het vooral TV, TV, television, TV. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze dit doen, want de, de, de markt is aardig verdeeld toch? Dus je hebt PlayStation-adapten en je hebt Xbox-adapten. Ja en dan nog een klein uh, groepje Nintendo-liefhebbers. Maar er zal niet heel veel overlopen tussendoor zijn. Dus ik neem aan dat ze. Nee, is dat, dat zo? Nee, dat je merkt de afgelopen jaren als je ook op fora kijkt over wat er over deze apparaten geschreven wordt, dat er van beide groepen zijn er een hele grote uh, schare hardcore fans. Mm -hmm. Die, die spelen nu al tien jaar op, op de Xbox of op de Playstation... en die zullen waarschijnlijk ook bij het apparaat blijven. Maar de dit is dus echt bedoeld om, om een nieuwe markt aan te boren? Voor een deel wel. Voor een deel uh, gaat het zich richten op, op zowel uh, uh, ja, meer het familie-idee dat, dat iedereen op zijn apparaat uh, zijn of haar dingetjes kan doen... En uh, voor een deel moet het ook dus mensen die uh, nu uh, ja, apparaten komen kopen voor entertainment. Dus, dus de Blu-ray spelers en de DVD spelers. Maar tegenwoordig ook alle Wie koopt box... daar nog een DVD speler? Ja, Bijna niemand als je het mij vraagt. Nee, nee. Maar uh, ook niemand gaat meer naar de videotheek. Die wil dat allemaal ja. kunnen downloaden. En dat moet dus allemaal ja. met het apparaat kunnen. Oké, okay, stel je zit nu te luisteren en je denkt... ja, Sinterklaas redden we me niet meer, kerst misschien ook niet... maar ja. ik geef uh, mijn lieve neefje een, uh, inderdaad een bonnetje... zodat hij in de loop van volgend jaar een van deze dingen kan aanschaffen. Ja. Welke moet hij kopen? Ja. Wat uh, heeft jouw voorkeur? Ja, ik ben zelf, moet ik zeggen, niet echt een uh, hardcore gamer. Ik ben meer een uh, retro gamer, want ik uh, hou meer van oudere games. Maar... Um, als je kijkt naar de prestaties en naar de prijs... dan uh, wint Playstation het op dit moment. Die computer is net iets krachtiger en net 100 euro goedkoper geprijsd. Uh, Xbox Aha. heeft dan wel weer als voordeel dat het een camera erbij levert... en dat je allerlei Microsoft-diensten kunt gebruiken... zoals Skype, maar ook Word en PowerPoint bijvoorbeeld. En, uh, Word? Oh, dat spreekt me wel aan. Ja. <laughs> Nou, voor zakelijke toepassingen zou het heel handig kunnen zijn. om met zo'n ding ook een presentatie te geven, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is een heel maar ik ander verhaal. maak ook geen grapje. Nee. En, um, maar welke je zou kopen, ja, dat hangt dus van heel veel dingen af. Wat, ja. wat altijd uh, belangrijk is bij het uitbrengen van dit soort uh, apparaten. Ik durf bijna geen speelcomputers meer hmm. te zeggen. is de, de zogenaamde launch titels. De, de, de games die bij het verschijnen van het apparaat beschikbaar komen. En uh, je merkt afgelopen jaar altijd. er zijn. Uh, speciale spellen die komen alleen op de Xbox... Mm -hmm. en speciale spellen die komen alleen op de Playstation. En ze zijn spellen als uh, Halo en... Um, ja, noem eens wat, Forza Motorsport... die zijn alleen voor de Xbox verkrijgbaar. Ja. En dingen als Killzone... of uh, Final Fantasy... Die kun je alleen op de Playstation krijgen. En, en daar zal okay. het wel van afhangen van wie welke dus apparaat wil kopen. Dan ga je naar de Playstation. En... Nou, zo, zo ligt het niet. Maar, uh... nee, maar goed, het hangt dus van de, van de games af. Maar ja. goed, niet, niet geheel onbelangrijk, denk ik. Wat zei je nou net, de Playstation is 100 euro goedkoper. Ja. Dus ik vraag dat, dat, toch dat wel... waarschijnlijk, gaan ze daar echt uh, snel uh, mee dalen. En elkaar ook op prijs concurreren. Goed. De strijd is aan, kunnen yes. wij zeggen. Dankjewel. Christian van Tijl. Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.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 Lustig ademhalen, oh ho, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent, en het regent zonne-stralen. En het regent, zonne-stralen. Akka en de Munnik, het regent zonne-stralen. Radio 1 Willemijn Veenhoven. BNN Today. In negen verschillende gemeentes waren vandaag verkiezingen. De stembussen zijn net een half uurtje dicht. Zometeen NOS-verslaggever Joris van den Kerkhof... vanuit een van de plaatsen waar vandaag die verkiezingen waren. Namelijk Leeuwarden. Ja, en ja, Badder en Estelle, ze zijn uh, niet meer. Dat wil zeggen, ze zijn niet meer een koppel. Het is uit, maar blijft dat ook zo. Dat zometeen bij ons in BNN Today. Wil je mee twitteren, dan kan. Hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. Het internationaal van half tien met Anouk Thijssen. De nationale tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen... zal maandagavond worden afgesloten met een gezamenlijk televisieprogramma. Dat is voorjuist bekend geworden. Het programma wordt tegelijkertijd uitgezonden op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6... en duurt van half elf avonds tot middernacht. Vandaag werd ook bekend dat tot nu toe 3,5 miljoen euro is gestort... op Giro 555 voor hulp aan de Filipijnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry waarschuwt dat er nu geen nieuwe sancties tegen Iran moeten worden ingesteld. Hij deed zijn uitspraken vlak voordat hij met het Congres zou praten over de onderhandelingen met het land. Volgens Kerry kunnen nieuwe sancties de Iraanse onderhandelaars afschrikken. Huisartsen schrijven steeds minder antibiotica voor, blijkt uit een rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. In 2010 kregen gemiddeld 19% van de patiënten één of meer antibiotica kuren. In 2012 was dit 15%. Het IVM is blij met deze trend, omdat huisartsen zo helpen om resistentie te voorkomen. En de Amerikaanse regering heeft de islamitische terreurorganisatie Boko Haram op zijn terreurlijst gezet. Op de lijst staan 50 andere terreurgroepen, waaronder Hezbollah, Al-Shabaab en het Haqqani-netwerk uit Pakistan. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Olaf Willemijn, wat een dag hè. Mm. Het hele society-landschap ziet er vandaag anders uit dan gisteren. Ja. Ja, Wilma gaat struinde bezweet over de redactie van de Telegraaf. De telefoon van Evert Santegoets was al voor de lunch leeg. En Albert Verlinde die had de hele dag een nat broekje. Want... Ja, vanmorgen vroeg met het eerste kopje koffie. Breaking News op de Telegraaf Estel en Badder uit elkaar. Ja, en dan weet je, eh, dan is het vanavond in Boulevard ook ja, het onderwerp van gesprek. alle partijen kijken van wie kunnen we spreken, wat is er aan de hand. Uh, uh, nou ja, het is best wel... Uh, onverwacht dat het nu naar buiten komt, dat ze uit elkaar gaan. Ja, het is hartstikke raar natuurlijk, dat, dat ze nu op elkaar gaan... de bekendste free fighter van het land... en de vrouw die vaker een Gucci-tas dan een brood afrekent. Want het is juist het moment dat hij verwikkeld is... in een proces wegens losse handjes buitendring. En Stel, die legt het uit in de Telegraaf. Ze zegt daar... Het is de stress, die vreet me op. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik kan geen kant op. Ga ik links, dan wordt iedereen aan de rechterkant boos. Ga ik rechts, dan krijg ik links tegen. En ga ik rechtdoor, dan zijn links en rechts boos. Ik kan geen goed doen, maar het wordt tijd dat ik voor mijn kinderen en mezelf kies. Ik wil rust voor iedereen. En daarom is dit beter. Nou, daar word je stil van. Het is misschien wel beter, maar het is ook heel jammer. Want jongens, wat was het een mooi sprookje. Na een huwelijk van 12 jaar gaan Ruud Gullit en Estelle uit elkaar. De oud-voetballer heeft een scheiding aangevraagd na recente onthullingen. Wat die zijn, wil Gullit niet zeggen. Ja, Het was een zware dag. Privé houdt liever privé. Na beslaglegging op haar huizen besluit Estelle toch een boekje open te doen over haar huwelijk met Gullet. Ik zag iemand die niet in mijn huis hoort te zijn. Ja, niet met kiraan, zo. Nee, ze waren niet aan het kaarten. Het liefdesverdriet bleek echter niet van lange duur. Ik ben gewoon verliefd geworden op een ander. k One fighter, Badr Hari. Het is een periode geweest waar we allebei niet blij mee zijn. Maar het heeft ons wel heel erg naar elkaar toegebracht. We zijn wel heel erg op elkaar aangewezen geweest toen dat tijd. En ze hebben me daar hartstikke goed in gesteund. En ze hebben altijd achter me gestaan. Dus uh, ik heb zoveel respect voor die vrouw. Dat, uh, dat gaat nooit meer over. Badder en Estelle krijgen het afgelopen jaar veel voor hun kiezen. Om weer helemaal op te laden reist het Glamour-koppel af naar het zonnige Ibiza. We wachten een beetje de kindervakantie af. En uh, dan gaan we er lekker tegenaan met z'n vieren. Maar of die vakantie rust brengt, dat is nog de vraag. In augustus 2013 komt via zakenman Erik de Vlieger naar buiten dat het rammelt in huizen Estel en Badder. Wat doet dan met jullie als jullie dat, je, dat je lezen? Helemaal niks, dan moet je Erik de vlieg vlaggen. Maar ik ga verder. Precies, dankjewel. Zie je straks, Nath. Nee. Ondanks alle pogingen om Badder te steunen, dumpte de 35-jarige blondine gisteren haar man. De stress werd haar te veel. Het is over. Over en uit.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 Blijft een steengoeie plaat, vind ik. Just say yes, Snow show. Radio 1, PNN Today. Bij mij in de studio nog steeds André en Cheryl. We hebben het over de Filipijnen, Cheryl. Um, jouw familie woont daar van gedeelte. Ja. Jij komt daar heel vaak. En André, jij hebt er een jaar gewoond. Jij hebt veel vrienden daar zitten. Um, in het nieuws vandaag dat de, de hulp echt nu langzamerhand op gang komt. Hè. Vandaag zijn er nieuwe wagens van het Rode Kruis aangekomen... in de stad Ormok, op het zwaarst getroffen eiland. Leten namelijk. En van daaruit worden die hulpgoederen dan natuurlijk weer uh, verstuurd... naar onder andere Tacloban, die uh, zwaarst getroffen stad. Um, Cheryl, jij, jij, jij kent Leten goed. Daar zit jouw familie. Jij komt daar vaak. Vertel even... Wat is het voor een eiland? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe zijn de wegen bijvoorbeeld? Uh, nou, het is echt een plattelandsgebied. Dus er zijn ook maar drie steden. Takloban, Ormok en in het zuiden Maasin. Mm -hmm. Voor de rest uh, moet je dus echt aan platteland denken. Uh, de infrastructuur is bij lange na niet uh, zoals je dat kunt vergelijken... met iets als in Nederland. Maar wel geasfalteerde wegen bijvoorbeeld. Er is uh, een geasfalteerde weg. Eigenlijk één grote weg die in een rondje om het eiland uh, loopt. En dit is nog wel een groot eiland. Hè, want uh, Leet heeft uh, anderhalf miljoen inwoners. Mm -hmm. en, uh, maar daartussen door lopen natuurlijk ook allerlei wegen. Sommige geasfalteerd, vele ook niet. En zeker als je de berggebieden of afgelegen gebieden ingaat... dan uh, is het alleen uh, via motor toegankelijk en niet via de ja. bussen. Of, uh, en dat maakt het nu natuurlijk bijzonder ingewikkeld allemaal... Ja. om al die goederen overal ja. te krijgen. Ja. Um, nou wordt er ook veel verscheept van het eiland Cebu... Uh, ja. Want dat was natuurlijk uh, dat was makkelijker te bereiken. Ook met het vliegtuig wordt veel verscheept naar, naar Leten. Er zijn ook veel mensen die natuurlijk op Leten aankomen om op zoek te gaan naar familie enzovoorts. En nou begrijp ik dat jij vanmiddag zei, uh, Cheryl: van ja, dat is ook nog wel een risico. Want die veerboten bijvoorbeeld: het is nou niet uh, alsof je. Nou ja, het pontje is, over het ei pakt? Nee, nee uh, nou ja, nu in, in geval van nood... denk ik dat iedereen die boot pakt. Maar ik vroeg me gewoon af... Van hoe gaat dat in zijn werk? Want ik weet zelf uit ervaring... de ene keer gaat de boot wel, de andere keer gaat de boot niet... afhankelijk van hoge golven. Mm. En ik heb ooit een keer zelf meegemaakt op een boot... dat ja, mm. zelfs de bemanningen op de knieën ging en ging bidden. Uh, omdat het zo heftig was op zee. En dat is best wel eng. En uh, nou ja, hopen dat dat nu niet zo is. Maar het is natuurlijk ook een tropische depressie daar nu. Dus ik verwacht dat... Ja, dat dat ook moeizaam verloopt en best eng kan zijn. Ja. Laten we het hebben over... Um, veel berichten die je hoort over die plunderingen. Um, plunderingen gewoon van mensen daar... die ook niet meer weten van gekte wat ze moeten doen... en, en voedsel nodig hebben. Maar ook, begrijp ik, André, gewapende rebellen... die uh, een reisdepot hebben overvallen. Daar zijn ook... Uh, is geschoten. Wat, wat zijn het voor rebellen? Nou, er wordt gesproken over de NPA. Dus de New People's Army. Dat zijn de communistische rebellen. Ja. Maar dat zijn een beetje de usual suspects. Ik vraag me af... Um, of dat werkelijk zo is... en of je die zo snel kunt identificeren... in zo'n situatie als dit. Want je moet bedenken... Uh, het particuliere wapenbezit... in de Filipijnen is, is... groter dan dat van het leger en de politie bij elkaar... Dus het is voor heel veel mensen vrij makkelijk om aan wapens te komen. En als je in zo'n situatie zit waarin je geen eten meer hebt, geen water... geen communicatiemiddelen, infra infrastructuur is kapot... alle overheidsdiensten liggen plat... ja, ja, dan, dan, ja dat is een... een Prima voedingsbodem natuurlijk voor, voor rellen... en voor uh, het, het leegtrekken van, van warenhuizen en, en, uh, en reisdepots. Ja, jij zegt, het hoeft echt niet per se die NPA... die, die officiële tussen aanhalingstekens rebellen te zijn. Ja, uh, er, zijn, uh, er is vandaag... Er, er, er, er was gezegd dat het inmiddels uh, voorbij was... dat het uh, leger de boel in de hand had, maar dat is niet zo... want er worden nog steeds warehuizen leeggetrokken. Vandaag nog eentje waarbij weer acht mensen zijn omgekomen omdat, ze, omdat, omdat er een muur omviel. En die mensen onder die muur terechtkwamen, Maar die hebben al ja, 100, meer dan honderdduizend zakken rijst uit dat warenhuis uh, gehaald. Dus dat, dat warenhuis werd bestormd, moet ik me voorstellen. Door... Ja, ja, door een, een, een hongerige menigte. En uh, ja, daar liggen dus meer dan honderdduizend zakken rijst... Uh, bij, de, bij de Nationale Voedselautoriteit. Dus dan vraag je je toch af, waarom, waarom liggen die al zes dagen lang in zo'n in zo warenhuis? En daarmee bedoel je? Nou, dan is het niet zo gek dat mensen op een gegeven moment... Uh, daar de deur in trappen. Ja, precies. Ja. Ja. Um, en daar het is een muur ingestort... die waarschijnlijk nou ja, door de orkaan is... Uh, dat zou kunnen, ja. Ja. En, ja. En ik begrijp dat alsnog... Nou ja, de mensen die, die daaraan konden ontkomen... die hebben dus de hele boel daar gehaald. Maar is dat dus ook niet genoeg politie of andere beveiliging... om dat te voorkomen? Nou ja, die, die stroomt daar nu langzaam binnen... Um, maar ja, dat klopt. En uh, mijn idee is altijd dat... en dat kun jij misschien bevestigen... dat uh, Filipinos hebben niet zo heel veel vertrouwen... überhaupt in de, in de politie en in de overheid. Uh, waar uh, ja, het ene schandaal het andere opvolgt. Mm -hmm. Dus het ontzag is ook niet zo groot. En een, zeker in zo'n situatie... Uh, zijn mensen dus ook totaal niet... worden niet weerhouden van dit soort zaken... door een, een, een vrees voor autoriteit of iets nee. dergelijks. En misschien hebben politieagenten zelf ook wel iets anders aan hun hoofd. Want die zijn natuurlijk ook slachtoffer... of moeten voor hun familie zorgen. Kan ik me voorstellen. Ja, ja nee, dat, dat zou ook kunnen. Ik denk dat zij wel ook extern worden ingezet. Uh, buitenleten, maar toch... Uh, ik, ik, ik kan vinden in wat jij zegt maar of ze nou wel of geen ontzag hebben voor de politie uh, je bent in een staat van uh, hongersnood en als jij al vijf dagen niks gegeten hebt ja, dan denk ik dat je inderdaad nergens ontzag meer hebt ik las ook iets vandaag van um, iemand die zei van ik vind het Ongelooflijk. Dit is niet des Filipijnen om dit te doen. Mensen die, die Ik ben gewend dat Filipijnen rustig zijn en aardig en beschaafd. En iemand die zei van ik, ik begrijp dit niet. Maar jij zegt nou ik begrijp het prima. Ja, ik, het klopt inderdaad dat dat niet klopt bij het beeld van een gemiddelde Filipino. Maar het klopt wel bij een, een mens die vijf dagen zonder eten zit. En dat, en dat is nu de grootste angst van velen. Dat het echt uh, totale anarchie wordt. En dat is ergens wel begrijpelijk. En uh, hopen dat zo snel mogelijk die noodhulp wel overal ter plekke komt. Want wat voor berichten hoor jij daarvan? Over leten, over hoe gevaarlijk het nu is bijvoorbeeld? Over plunderingen? Nou ja, dat uh, eigenlijk hetzelfde wat wij allemaal horen. En dat het van twee kanten komt. Uh, ja, dus mogelijk van de rebellen. En ook van de mensen zelf die honger hebben. En ja, is het gek om dat uh, ergens ja, te begrijpen? Want ja, je, je wil eten. En uh, jij beaamt wat André zegt: uh, veel ook particulieren hebben wapens. Dus ja, dat klopt. Dat is sowieso, lijkt me, een, uh, nou, een zo'n situatie. Dus dat redelijk, ja, kon, ja, het is redelijk explosief. Dus uh, dat leidt. Uh, de drempel is een stuk laag, denk ik. De, ja, het escaleert snel in zo'n situatie. Um, jij hebt daar een jaar gezeten, André. En er wordt natuurlijk nu veel gezegd over van uh, um, ze waren. Hè, de, de, het eiland, of het eiland eigenlijk, alle eilanden, heel veel de hele Filipijnen waren net aan het herstellen van een andere orkaan die is geweest. Of van een aardbeving was dat. Toen jij daar hebt gewoond, begrijp ik, heb je ook wel de een en ander meegemaakt. Ja, nou, er zijn dagelijks aardbevingen daar en soms merk je het helemaal niet. Ik heb meerdere malen gehad dat ik ochtends wakker werd en bericht zat van, oh, heb je die gevoeld? Maar dan was ik er gewoon doorheen geslapen. Ja. En ook wel, ja, orkanen, maar niet, niet, zo als, niet zoiets als dit. dit. Nee, absoluut niet. En ik, ik woon in Manila. Eh, en ook nog in een wat hoger en droger gelegen gedeelte. Dus eh, als er een orkaan overtrok, ja, dan stond het lagere gedeelte van de stad stond blank. Maar ik had er zelf niet zoveel last van. Maar in hoeverre weet jij dat mensen voorbereid zijn hierop, op dit soort... Rampen. Ja, er, zijn, er zijn plannen voor. Die, uh, die liggen klaar. Er zijn ook plaatsen waar voedsel wordt opgeslagen voor, voor dit soort uh, situaties. Mm -hmm. Maar ik denk dat het probleem was. Kijk, In de Filipijnen er komen jaarlijks gemiddeld 20 van dit uh, tropische stormen komen over. Niet zo sterk als deze, gelukkig. Maar dus ja, uh, mensen weten wat er gaat gebeuren. Alleen denk ik dat in dit geval niemand niemand had verwacht dat het. Ja, dat het zo catastrofaal zou zijn. Ja. En al die, die diensten die in werking zouden moeten treden... bij zo'n soort ramp, die, die lagen gewoon plat. Die waren weg. Hoe was dat voor jouw familie? Zijn die voorbereid normaal op dat er iets zoiets kan gebeuren? Nou ja, het... Uh, ja, het klinkt een beetje gek. Normaal wordt leten uh, altijd voor, uh, gespaard uh, wat betreft tyfoons. Ik houd het natuurlijk altijd in de gaten. En dan is er weer een storm op de Filipijnen. En vaak zie ik dan uh, dat het een ander gebied is. Mm -hmm. Dus dit is de eerste keer dat ik in zo'n spanning heb gezeten. Omdat het echt uh, en de zwaarste storm in de wereld gezien is. En uh, op mijn eiland, zeg maar, terechtgekomen. Want, nou ja, voorheen ging het er net Vaak langs, langs ja. En ik denk dat... Uh, dat dat misschien ook te maken heeft met een stukje onderschatten, omdat de mensen het niet vaak meemaken. En uh, mijn familie heeft eigenlijk gewoon gezegd: ja, we zetten ons grap. That, that's it. Uh, we hebben ze die ochtend nog gesproken. En toen zeiden ze, al, ja, de heftige winden zijn al uh, begonnen. Maar meer dan ons grap zetten kunnen we niet doen. Ja, en dat heeft er natuurlijk ook weer voor gezorgd dat er dus net een, een, een aardbeving is geweest. Dat je zegt net van André, van er liggen natuurlijk wel hulpgoederen al klaar. Hè? Er is daar nood voedsel is aanwezig, maar dat was inmiddels ook een beetje aan het opraken. Uh, ja, en je moet ook voorstellen, kijk, ook al staat het er... Uh, dat betekent nog niet dat het, wordt, dat het ook wordt uitgedeeld. En als, een, als, er, als, een, als die overheids, overheidsdiensten plat liggen die daarvoor verantwoordelijk zijn... Ja, dan, dan is er dus niemand die dat voor zijn rekening neemt. En dan krijg je dat soort uh, ja, muiterijen zoals je die nu uh, ja. ziet gebeuren. Hoe zien jullie dit nu verder gaan? Want ik zei hem aan het begin, de hulp, de hulp komt nu op gang, mondjesmaat. Um, ik vind jullie niet uh, erg positief klinken en ook niet eruit zien. Nee, maar ik, uh, ik, ik zie er niet positief uit... omdat ik de situatie nu gewoon echt heel uh, schrikbarend vind... Mm -hmm. en uh, heel triest en heel zielig ook. Maar ik zie het wel positief in... omdat ik denk, uh, de wereld slaat handen in één... en er zijn het, zoals je zegt, het komt nu op gang... En uh, de distributiecentra zijn nu ook steeds uh, beter ingericht. Er zijn uh, checkpoints waar nu uh, politie is. Die uh, proberen uh, de boel een beetje uh, in gang te, op gang te zetten. En dat mensen ook ja. netjes in, de, in, in, in, in een rij wachten als dingen worden uitgedeeld. En dus ik, ik denk dat er een avondklok, begrijp ik, sinds een vandaag. Een avondklok nu sinds vandaag. En ik hoop gewoon dat dat allemaal ertoe bijdraagt uh, dat de, de zaak verbetert. Ja, André? Ja, nou, het zal uh, allicht steeds wat beter gaan, maar ik denk dat het nog wel een aantal dagen gaat duren voordat er echt uh, effectief hulp kan worden verleend. Want, en zeker in de, in de meer afgelegen gebieden. Waar nog niet eens contact mee geweest is. Dus, en daar is de situatie nog niet eens bekend. Uh, dus ja, ik, ik zie het. Duurt, het gaat zeker nog wel een aantal dagen duren voordat die. Uh, voordat de echte omvang bekend is. Ja, en dus dat, dat dode aantal kan ook, nog, uh, kan ook echt nog uh, echt ver op gaan lopen, vrees ik. Dat klopt. Goed, dank dat jullie er waren. We horen er ongetwijfeld nog veel over de laatste dagen. De komende dagen. David Gray, dan bij Bellon.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 Gray bij Benham. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. In een groot deel van Friesland en Zuid-Holland zijn vandaag verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. De stembussen zijn om 9 uur dichtgegaan. En dan is Joris van den Kerkhof. Die is in Leeuwarden. Joris, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. De eerste definitieve uitslagen worden uh, rond 12 uur vanavond verwacht. Hè. Daar kan je nu nog niet zoveel over zeggen. Maar wel over de opkomst. En die was niet bijzonder hoog. Nee. Nee, om kwart over acht, zo hebben ze nu in ieder geval tot nu toe geteld... Uh, ...kwam in ieder geval in Leeuwarden 36,2% van stemgerechtigden op. Uh, in die drie kwartier uh, daarna zullen er vast nog wel mensen geweest zijn... ...maar de opkomst van, uh, van de vorige keer, 50,04%. Uh, ja, die zullen ze, die zullen ze uh, naar, naar grote waarschijnlijkheid uh, niet halen. In het stadskantoor zijn hier wel heel veel mensen bij elkaar. Hier is het wel druk eigenlijk. Jij bent uh, dus... op het stadhuis... Ja, het stadskantoor van, van Leerwaarden. Daar zijn ze aan het wachten op, op, de, op de uitslagen. Die om kwart elf met een eerste prognose bekendgemaakt gaan worden. Om kwart over twaalf iets definitiever. Maar pas om half drie of drie uur vannacht is het pas echt duidelijk uh, hoe de stemverhoudingen geweest zijn in Leerwaarden. Uh, in de andere uh, gemeentes waar in Friesland uh, uh, gestemd is vandaag, dan zal het iets eerder zijn. Omdat er minder mensen naar het uh, stembureau uh, zijn geweest, omdat er gewoon minder mensen wonen. in Friese dus een nieuwe gemeente. Per 1 januari start um, die nieuwe gemeente. Daar, um, daar zijn, zoals het nu lijkt, de meeste mensen uh, gaan stemmen. In ieder geval veel meer dan in de steden hier in Veen en Leeuwarden. Mm -hmm. En de burgemeester van uh, Leeuwarden, Vert Kronen, die twittert net dat hij teleurgesteld is. Ja, zo. So die kan er ook... ik sta er hoofd bij ook bij dat Twitterbericht. Hij kan er ook altijd heel teleurgesteld uitzien. Als hij teleurgesteld is. Ja, hij hoort het ook wel te zeggen natuurlijk. Als er minder dan 50% komt, dan wordt er bij 50% al gezegd van dit is veel te laag. Nou ja, en als je dan nog onder die 50% zit, dan, dan heb je wel een groot probleem. Dan zal het hier in het stadskantoor bij de discussie straks wel over gaan, van hoe legitiem is dan zo'n uitkomst en wat kun je ermee. Nou ja, uiteindelijk worden toch de mensen gekozen in de, in de gemeenteraad en gaan ze voor vier jaar aan het werk. ja, ja. en nou, Natuurlijk mag je de uitslag uh, absoluut niet één niet op één vertalen naar de landelijke politiek, maar degene die er vandaag met een big smile bij staan, die zullen dat stiekem natuurlijk wel doen vanavond. Ja, en daarom is ook de vraag welke eh, kopstukken wel uit de landelijke politiek hier naartoe eh, komen. Ik weet niet, eh, het idee was dat Diederik Samson van de Partij van de Arbeid zou komen. Mm -hmm. Heeft hier het, eh, het jeugd doorgebracht, het Stedelijk Gymnasium, met goed gevolg eh, doorlopen. Eh, maar ja, als nou blijkt dat zijn partij het niet heel erg goed heeft eh, gedaan... weet ik niet eh, op wat voor manier, als hij komt, dat, dat hij dan hier eh, gaat staan. Eh, eh, de, de, de, de, de voorman van het CDA, Soudan eh, eh, maar die... Eh, zou hier ook komen, maar dat is ook allemaal nog, nog onzeker. Ze zijn er in ieder geval nu nog niet. Nou ja, als ze luisteren nu, laat het even weten op dat ze komen. Dan kunnen ze uh, ook vertellen. Ik kan Ja. Dan kan je ook Omdat... huis. ja nou, ja. Ja, dan kunnen ze in ieder geval vertellen uh, wat, ze, wat, wat ze ervan vinden. Ja, overigens, het, het lijkt het wel alsof er een soort van. Ja, wat, wat gebeurt er achter jou? Alsof er een soort is een een test die... is voor vanavond. Een geluidstest. Ja, dus, dus, ja hallo, hallo. Ja. Ja. Ja, nee, mevrouw is aan het vertellen uh, wat er per um, stembureau de opkomst is geweest. Ah. Um, en dat, uh, ja, daar kun je dus helemaal niks van, uh, van afleiden. Nee, goed. Nou ja, in ieder geval een, een, een vrij lage opkomst. En jij blijft daar even wachten over wat er nog meer gaat gebeuren op het uh, stadskantoor in Leeuwarden. Ja. Veel plezier. Ja. Zou ik dan maar zeggen: dag. Dag. Doe, doe, doe, doe, doe. I'm Something in the water. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. En die geef ik zoals gewoonlijk aan de vrienden van de show. Als eerste schoenenontwerper Floris van Bommel. Die heeft een oplossing gevonden voor het begrotingstekort. De gemiddelde Nederlander heeft volgens het 40.000 euro. De gemiddelde Nederlander heeft volgens het Nibut 40.000 euro spaargeld. Dat is precies 200.000 keer minder dan de 8 miljard van Charlène Heineken. Een leuke belastingmaatregel zou volgens mij zijn als iedereen voortaan naar draagkracht zou afrekenen voor zijn dagelijkse boodschappen. Een flinke boodschappenkaart kost de gemiddelde Nederlander 200 euro. Deze zou voor Charlène dan 200.000 keer duurder zijn en dat is 40 miljoen. Poef, kaart. En het slotwoord geef ik aan mijn eigen moedertje... die op de blaren zit door een miskoop. Ha, lieve kind. Een paar dagen geleden kocht ik in een klein winkeltje hier in de buurt... een broek die ik de volgende dag hardholland heb teruggebracht. Het vervelende is dat je daar je geld niet terugkrijgt. Ik bedoel dat ik nu met een tegoedbond van 100 piek zit... voor een winkeltje dat eigenlijk niets voor me is. Allemaal foute kleren en met wat overbodige interieurspulletjes. Misschien moet jij daar eens een kijkje nemen... En dan kom je gelijk. Ja, je raadt het al. Een die bij me eten. <laughs> Ik moet daar kijken. Lekker ordinaire troep. Nee, bedankt, mam. Dit was hem. Ik dank mijn gasten... Christian, André, Sheryl. Het dank gaat dan. jullie goed. Dankjewel. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. B -N Big Brother is watching you. Anno 2013 is dit realiteit geworden...